Je herinnert je nog wel, meisjes en jongens, dat we pas onze gevaarlijke ontmoeting met de chromofant achter de rug hadden of we raakten alweer in een nieuw avontuur verstrikt. In de stille oceaan werd onze duikend eend door een Amerikaanse torpedobootjager gepraaid, omdat we ons zogenaamd in een verboden zone bevonden, door een list waar we kunnen ontkomen. Niemand van ons snapte waarom de Amerikaanse zeemacht zo fel op ons gebeten was dat ze onze duikende eend zelfs met dieptebommen hadden durven bestoken. Hielden ze ons misschien voor buitenlandse spionnen? We hebben die torpedobootjager lekker het nakijken gegeven, hè? <hijen> die lui zullen raar op hun neus gekeken hebben toen ze onze duikende eend zomaar de lucht in zagen stijgen en wegvliegen. Dat zullen ze allermeest verwacht hebben. Ja, maar heb, hele de geschiedenis vind ik toch rot. Waarom om januari? We hebben toch niets verkeerds gedaan? Die lui hadden niet het recht onze duikende eend te praaien. De oceaan is van iedereen. Bovendien zijn we kunnen ontkomen. Ik zou me over dat voorval niet meer ongerust maken om januari. Ja, maar toch heeft de professor gelijk. Er is iets vreemds aan die zaak. Die man met zijn megafoon heeft gezegd dat we ons in een verboden zone bevonden. Dat betekent ongetwijfeld dat er daar iets ongewoons plaatsvindt. Ah, misschien houdt de Amerikaanse marine vlootoefeningen... ...en wil ze daarbij geen uh, pottenkijkers. Ja, zoiets kan wel zijn. En daarom geloof ik dat de zaak nog een staartje krijgt. Wat bedoel je, Coralis? De torpedobootjager heeft ons niet te pakken gekregen. Maar volgens mij is de zaak daarmee niet rond. Wat zouden die lui nog kunnen doen? In de lucht kunnen ze ons moeilijk achterna komen met hun schip, weet je? Ja, dat is wel zo, maar ze zullen onze duikende eend aan de andere schepen signaleren. Misschien sturen ze zelfs vliegtuigen uit om ons op te sporen. Als je van de duivel spreekt, zie je zijn staart. Wat gebeurt er om? Als ik me niet vergis, zie ik al twee vliegtuigen op ons afkomen. Daar heb je het al. Ze zijn snelle straaljagers. Ja, wat moeten we nu doen? Als we op zee landen, kunnen ze niets tegen ons beginnen. Ze kunnen ons alleen maar bombarderen of beschieten. Bedoven. Daar wagen ze zich niet aan. Oh nee, ben je dan al vergeten wat die torpedobootjager gedaan heeft? Die heeft toch niet geaarzeld ons met dieptebommen te bestoken? Let op, die twee straaljagers zijn vlakbij gekomen. De machines zijn ons rakelings voorbijgevlogen. Het zijn toestellen van de Amerikaanse zeemacht. Ze zijn gezwengd en ze komen terug. Die ene piloot heeft een teken gegeven om januari. Ja, ik geloof dat hij met ons wil praten over de radio. Ach ja, daaraan had ik moeten denken. Coralys, schakel onze boordradio in. Is al gebeurd, professor. Ik probeer met hen in contact te komen. Hé hey zeg, straks komen ze nog in botsing met onze duikende eend. Hallo, hallo straaljagers, horen jullie mij? Eindelijk krijgen we je stem te horen. Ik probeer al een hele tijd met jullie contact te nemen. Ja, maar goed, maar voor we met elkaar praten, zou ik je dringend willen vragen. Zou ik je zeer dringend willen vragen, verder van ons toestel vandaan te blijven. Straks gebeuren er nog ongelukken. Oké, okay. we zullen grotere kringen beschrijven. Als je maar niet probeert te ontkomen. Ah, zo is het beter. Nu kunnen we praten. En laat ik beginnen met de vragen waarom je ons zo hardnekkig achtervolgt. Maar liever waarom je zo hardnekkig probeert te ontkomen. Wij zijn vrije mensen in een vrije wereld. Je hebt niet het recht ons lastig te vallen. Dat recht hebben we wel. Je toestel bevindt zich in een gebied dat afgegrendeld werd voor de gewone scheepvaart. Waarom werd het afgegrendeld? Dat mogen we niet zeggen. Maar je weet toch dat je je in een verboden gebied bevindt dat via pers, radio en tv bekendgemaakt. We komen regelrecht uit het Braziliaanse oerwoud en hebben in dagen al geen contact meer gehad met de bewoonde wereld. We verzoeken je dringend rechtsomkeer te maken en dit gebied te verlaan. Ik vertik het, zolang je me niet duidelijk zegt wat er aan de hand is. Als je hier niet goed schiks vandaan gaat, zullen we de grote middelen moeten gebruiken. Is dit een bedreiging? Doe het zoals je wil. Maar onbiddellijk rechtsomkeer. Nee, dat doen we niet. Ook oh goed. Maar de gevolgen zijn Zouden die kerels van plan zijn? Dat weten we meteen. Kijk maar, ze komen weer recht op ons af. Wel verdorie, wat zijn dat toch roekeloze kerels? Ze willen onze stuipen op het lijf jagen. Haha, <laughs> maar ik laat me geen schrik aanjagen. Opgelet, daar komen ze weer aan. Oei, schelen geen haartje op, ze hadden ons geraakt. Professor, zouden we er niet beter aan doen naar beneden te gaan? Ik laat me geen bevelen geven door die brutale kerels. Zelfs niet door de hele Amerikaanse lucht, en zeemacht. Ja, ik bedoel ook niet dat we moeten dansen naar het pijpen van die vliegers. Maar als we gewoon in zee onderduiken, kunnen ze ons niets meer maken. Coralis heeft gelijk, oom. Ja, om Januari. We moeten naar beneden. Ah, vooruit dan maar. Hier dobberen we dan weer op de Groene Oceaan. Huh. Ja, ze toch niet gezien? Dat zullen ze wel moeten doen als we onderduiken. We wachten er niet langer mee, opgeluid. Ah, hier zitten we voorlopig gerust. Goed, maar wat doen we nu? Ja, gewoon doorvaren, aan Maar toch zou ik willen weten wat heet dat geheimzinnige gedoe te betekenen heeft. Hoe komen we daar ooit achter? Zodra we de neus boven water durven steken... ...halen we ons weer de hele Amerikaanse zeemacht op de hals. Ik bedoel ook niet dat we weer opduiken, Marleen. Wat wilt u dan wel doen? Als mijn berekeningen juist zijn... ...moeten we hier dicht in de buurt van een groot koraaleiland zijn. Ja, dat klopt. Ik heb het hier op de kaart staan. We zetten koers naar dat eiland. Het is onbewoond en daar zullen ze ons niet zoeken. En als ze ons zoeken, zullen ze ons niet vinden. Het eiland is uitgestrekt genoeg. Goed. Maar wat doen we dan op het eiland? En er even uitblazen en er proberen achter te komen wat hier voor geheimzinnigs gebeurd. Ik ben het er mee eens om januari. Dat doen we. We voeren onder water verder en konden dus niet weten wat er boven ons gebeurde. We vermoeden dat de twee jagers ons spoorpijster geraakt waren, maar we waarden het toch niet weer op te duiken om het na te gaan. Pas toen we volgens de berekeningen van oom Januari bij het koraaleiland gekomen waren, stegen we op tot periscoophoogte. Nu kunnen we het wagen even een te nemen. Ik leg de motoren stil. Zal ik de periscoop naar boven schuiven? Ja, ja, ja, maar wees toch voorzichtig. Als er schepen of vliegtuigen in de buurt zijn, zouden ze het kunnen zien. De periscoop komt boven water uit. Zie je al iets koralisch? Vlak voor ons uit zie je het land. Ah, dat moet het koraaleiland zijn. Zie je ook vaartuigen? Hmm. Bij het eiland zelf is niets te zien. Ja, zoek de zee af. Ik laat de periscoop langzaam rondgaan. Oh, hier ja. heb ik al iets. Wat? Enkele mijlen rechts van ons ligt een groot schip. Volgens mij is het een vliegdekschip. Ja, kijk verder. Er zijn nog tal van andere schepen. ...dan is het niet uitgesloten dat de Amerikaanse marine hier werkelijk vlootoefeningen houdt. Voor zover ik het kan zien, is het eiland door schepen omringd. Dan mogen we van geluk spreken dat ze ons niet onderscheid hebben. We zijn door de mazen van het net geglipt. Ja, richt de periscoop weer op het eiland, Coralis? Het is al gebeurd. Ga nou na of er iemand is. Mm -hmm. Ik zie palmbomen en andere gewassen, maar geen mensen. Goed. Dan gaan we aan land. Maar als we boven water komen, zullen ze dat zien op hun radarscherm? We komen niet boven water, Marleen. We varen onder de oppervlakte verder tot we bij het eiland zijn. Daar laten we onze duikende eend het strand oprijden en verdwijnen tussen de palmbomen. Zo kunnen ze ons niet met hun radar opsporen. Ah, blijf door de periscoop kijken, Coralis. Ik breng mijn duikende eend weer in gang. Voorzichtig toch maar, professor. Er kunnen verraderlijke riffen zijn. Daar mag onze duikende eend niet tegenaan varen. Coralis had gelijk, bij koraaleilanden liggen vaak klippen en riffen die levensgevaarlijk zijn voor de scheepvaart. Om Januari liet de duikende eend uiterst voorzichtig verder varen en we bereikten ongedeerd het strand. Toen de wielen de grond raakten kon ons toestel rijden en zo kwamen we gemakkelijk op het eiland. We zijn er veilig geraakt. Nu moeten we toch nog eens goed rondkijken, dacht ik. We mogen ons niet laten verrassen. Ha, het is een onbewoond eiland. Er kan dus niemand zijn. Je vergeet de vergeten bemanning van de schepen. Ah, die mensen blijven wel op zee. Wat zouden ze op het eiland komen doen? Ja, maar toch heeft maar alleen gelijk. We moeten voorzichtig zijn. Ik kan nergens iets verdacht zien. We mogen niet op het strand blijven. We moeten het binnenland ingaan, anders zien ze ons vroeg of laat toch nog. Maar zouden we met onze duikende eend het centrum van het eiland kunnen bereiken... De plantengroei lijkt me niet overweldigend. Ja, gebaande wegen zijn er ook niet. We zoeken een opening tussen de gewassen. Laten we over het strand verder rijden en goed uitkijken. Ja, dat doen we. Als ik me niet vergis, mond daar in zijn waterloop in zee uit. Hé, hey, dat kan een meevaller worden. Over een rivier kunnen we veel gemakkelijker tot in het binnenland geraken. Het is werkelijk een rivier om januari. En zo te zien is ook behoorlijk breed. Maar dan is ons probleem opgelost. Ik laat mijn duikende eend in de rivier glijden... ...en we volgen ze stroomopwaarts. Maar zal ik eens wat zeggen, mensen? Wat? Ik vrees dat ze ons opgemerkt hebben vanaf hun schepen. Ah, doe nou. Kijk maar eens achterom. Er worden druk lichtzijnen uitgewisseld. Verdomd. Dan moeten we ons haasten om weg te komen. We zijn bij de rivier. We rijden erin. Let op voor de schok. Dat is gelukt. En nu varen we met topsnelheid stroomopwaarts. Wat gebeurt er intussen op de schepen? Ik, ik geloof dat ze met een klein vaartuig naar hier komen. Ja, als we achter die bocht komen, kunnen ze ons niet meer zien. Ik denk niet dat ze ons op de rivier achterna kunnen komen. Zelfs een klein vaartuig heeft nog te veel diepgang voor die waterloop. Ze naderen anders wel snel. Ja, maar nu beschrijft dat vaartuig een bocht. Coralie zal het wel bij het rechte eind hebben. Dat scheepje mag zich niet te dichtbij wagen, anders loopt het gevaar te stranden. Ja, we zijn achter de bocht gekomen. Ze kunnen ons niet meer zien. Ja, maar het belet niet dat we weer lelijk in de knoei zitten. Ze hebben ons gezien en weten dus dat we op het eiland zijn. Ze hebben ons de rivier zien opvaren, dus zullen ze hier komen zoeken. Ja, daar kun je donder op zeggen. Wel nu, als we de rivier snel verlaten en over het land verder rijden, raken ze weer dadelijk ons spoor kwijt. Ja, dat is nog niet zo dom bekeken van Marleen. Ja, we doen wat ze zeggen. In de rechter is een zachte glooiing oom. Daarover kunnen we weer op het land komen. Dat is zonder moeilijkheden gegaan. Zo, als we nu rechtdoor doorrijden, zitten we zo tussen de palmboom. Vooruit maar. De gewassen groeien hier niet dicht op elkaar. Hè? Onze duikend eend raakt er makkelijk doorheen. Het eiland is veel groter dan ik me had voorgesteld. <hijen> zo veel te beter. Hoe groter het is, hoe minder kans er bestaat dat ze ons terugvinden. Maar ik kan nog altijd niet geloven dat het die Amerikanen enkel om vlootoefeningen te doen is. Er moet iets anders achtersteken. Ik begin het ook te denken. Ik vrees ook dat het er hoe langer, hoe beroerder voor ons uitziet. Nu, dan moeten we er zeker voor zorgen dat ze ons niet te pakken krijgen. Hoe dieper we het binnenland ingeraken, hoe veiliger. Onze duikende eend deed het weer uitstekend. Zonder moeite baanden ze zich een weg tussen de struiken en over het hobbelig terrein. Wat een pracht van een machine was dat toch. Om Januari mocht terecht trots zijn op zijn uitvinding. Na een uur rijden... ...bereikten we het hoogste punt van het eiland en daar hielden we halt. Hier zitten we zowat in het centrum van het eiland. En ver van de rivier vandaan. Ja, ja, maar nog goed zichtbaar voor vliegtuigen. Laten we onze duikende eend met bladeren en takken camoufleren? Dat is een goed idee. Materiaal aanslepen, mensen. Ja, ja, ja. Iedereen moet helpen. Met takken... Bladeren en twijgen slaagden we erin onze duikende eend volkomen onzichtbaar te maken. En dat het een wijze voorzorg geweest was, bleek spoedig. Opgelekt, er komt een helikopter aan. Wegduiken allemaal. Op zoek zijn. Goed maar, dat we op tijd klaargekomen zijn met het camoufleren van onze duikende een. Kijk eens, dat toestel begint het eiland systematisch uit te kammen. Wat kan daar toch achter steken? Wil je geloven dat ze ons met een luidspreker oproepen? Ik dacht ook al een vreemd geluid boven het gebron van de motor te horen. Laten we ons dan stilhouden. We moeten weten wat ze te vertellen hebben. We weten dat jullie op dit eiland verborgen houden. We raden je dringen daar onmiddellijk te vertrekken. Dit is een proefterrein voor Ken We raken je dringend aan weg te gaan. We weten dat jullie je op dit eiland verborgen hadden. Gel alle duivels, nu wordt alles duidelijk. Ze hebben dit eiland uitgekozen voor een experiment met een atoombom. Daarom was het hele gebied afgegrendeld en verboden voor gewone scheepvaart. Dan is de houding van die marine mensen natuurlijk te begrijpen. Allemaal goed en wel, maar nu verkeren we in groot gevaar. Alles hangt af van wat ze bedoelen met hun kernexperiment. Ik denk dat ze hier een atoombom willen gooien... ...of dat ze een kernlading tot ontloffing willen brengen. Daar moeten we zekerheid over krijgen. We moeten in elk geval maken dat we hier wegkomen. Maar nee, broer. Als ze werkelijk van plan zijn hier een atoombom te gooien... ...moeten we juist blijven. Zeg eens, Marleen, ben jij nu gek geworden? He? Helemaal niet. Ik heb er anders geen zin in om een atoombom op mijn hoofd te krijgen, weet je? Ik natuurlijk ook niet. Maar zolang wij op dit eiland zitten, zullen ze het nooit wagen hier een atoombom te gooien. Oeh, bedoel je dat wij het kernexperiment kunnen voorkomen door hier te blijven? Oh, je hebt er wel lang over gedaan om het te begrijpen. Ik vind je idee schitterend en je hebt gelijk. Het moet maar eens uit zijn met dat geknoeien met gevaarlijke atoombommen. Ik ben ook tegen kernexperimenten die onze wereld naar de bliksem helpen. Ik ook. En dus leggen we het voorstel van Marleen niet zonder meer naast ons neer. Ik vind dat we het niet mogen verwerken. We zijn allemaal tegen atoombommen en kernexperimenten, niet waar? Ja! En nu we de gelegenheid krijgen er werkelijk iets tegen te doen, moeten we ook handelen. Ik ben het volkomen met Marleen eens. Yes. Ik ook, maar de vraag is of wij ons niet in steeds grotere moeilijkheden brengen. Om januari, u hebt ons altijd voorgehouden dat we oorlog en geweld moeten bekampen. Wel, nu kunnen we dat. We moeten hier blijven. Ja, ja, je hebt gelijk, Marleen. Ik probeer over de radio contact te krijgen met een van die schepen. Doe het dan dadelijk, oom. Ja, oké. Okay. Ja, laten we dan weer in onze duikende eend gaan. Voorzichtig voor de camouflage. Ja, ja, gaan jullie maar. Ik ben ze wel weer in orde. Schakel de zender in, Coralis. Het is gebeurd. Dan proberen we een van die schepen te bereiken. Hallo. Hallo, professor Januari roept de Amerikaanse marine op. Hallo, hallo, hier, professor Januari. We roepen de Amerikaanse marine op vanaf onze schuilplaats op het Koraaleiland. Aan u. Hallo, professor Januari. Hier de commandant van de torpedobootjager. Hoort u mij? Ik hoor u uitstekend, commandant. Zeg eens professor, wat bezielt u en uw mensen toch om op dat eiland een toevlucht te zoeken? Weet u dan niet dat u daar in groot gevaar verkeert? Ja, dat is ons duidelijk geworden door een van uw helikopters. U weet dus dat we dit eiland uitgekozen hebben voor een kernexperiment? Nu weten we het ja, maar dat was niet het geval toen u ons op de oceaan praakte. Daar danken wij u dan bijzonder hartelijk voor. Goed, maar dan zult u ook inzien dat u daar onmiddellijk weg moet. Morgenochtend wordt de atoombom gegooid. U zult wel begrijpen wat dat betekent. Dat het hele eiland van de kaart geveegd zal worden, wilt u zeggen. Als onze berekeningen juist zijn, zal er inderdaad van het hele eiland niets overblijven. Het zal gewoon uit de oceaan verdwenen zijn. Ik moet zeggen dat het een bijzonder fraai experiment is. U vernietigt dus zomaar een stuk van onze wereld. Laten we het daar niet overleden, Mr. Professor. Het experiment is voor morgen gepland en het zal ook doorgaan. Zelfs als wij weigeren het eiland te verlaten... Maar u moet het verlaten, Professor. Wij hebben besloten te blijven. Beseft u wel goed wat u zegt? Weet u wat de gevolgen zullen zijn? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel gooit u de bom toch en doodt u ons. Ofwel ziet u van het experiment af. Het experiment moet doorgaan. Het is een enorme voorbereiding gevraagd. Er zijn tientallen schepen en vliegtuigen bij betrokken. Er nemen honderden mensen aan deel. Dat is allemaal heel goed mogelijk, commandant. Maar wij kunnen niet dulden dat onze wereld naar de bliksem geholpen wordt door dit base-experimenten. Wij blijven op het eiland en verbreken nu de radioverbinding. Ja, maar bravo, oom Januari. Dat hebt u keurig gedaan. Ja, ja. Maar wat zullen die mensen beslissen? Ze wagen het nooit een atoombom te gooien, zolang wij hier zijn. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Je hebt toch gehoord wat die commandant gezegd heeft. Het experiment heeft enorme voorbereidingen gevraagd. Dat kunnen zij zomaar niet opzij schuiven. Ze gooien die bom niet. In elk geval raken we grote moeilijkheden. Nu hebben we ons de woede van het hele Amerikaanse leger op de hals gehaald. Ja, maar hoe dan ook, we hebben goed gehandeld, geloof ik. En we moeten er maar voor zorgen ons niet te laten klissen. Dat wordt moeilijker ik. Nu krijgen we de hele Amerikaanse zee en luchtmacht achter de vee. Begint al. Kijk maar. Er komen niet minder dan vijf helikopters hierheen. Ze willen het eiland grondig uitkomen. Ze mogen ons niet vinden. De hele dag door werd ons eiland onophoudend in alle richtingen door helikopters overvlogen. Elke vierkante meter terrein werd bekeken. Maar onze duikende eend was zo goed gecamoufleerd dat ze geen spoor van ons konden vinden. Toen de duisternis inviel, werden de opsporingen gestaakt. Maar wat zou ons de volgende dag te wachten staan? De schepen liggen nog altijd op hunzelfde plaats voor anker. Er valt geen beweging te zien. Wat zullen die Amerikanen beslissen? Misschien krijgen we daarover meer te weten over onze radio. Ja, maar we hadden toch afgesproken dat we elk contact zouden verbreken? Nee, ja, ik, ik wil alleen maar even luisteren. Ja, ja, doe dat om januari. Ik schakel de radio in. Aan alle schepen en deelnemers. Belangrijk bericht aan alle schepen en alle deelnemers. Daar zich op het Koran eiland een onbekend aantal mensen verborgen houden, kan het experiment voorlopig niet doorgaan. Ik herhaal, daar een onbekend aantal personen zich op het Koraaleiland verborgen houden, kan het experiment voorlopig niet doorgaan. Nadere instructies volgen. Mensen! We hebben het gehaald. We hebben verhinderd dat een stukje van de wereld vernield werd. We mogen niet te vroeg juichen. Het experiment werd alleen uitgesteld. Ja, maar Dat geeft niet. Dat geeft niet. Zodra we hier vandaan komen, zullen we het verhaal van ons wedervaren op het eiland aan enkele grote kranten doorzijnen. Het publiek zal het lezen en ook reageren tegen de kernexperimenten. Er zal meer en meer verzet komen. Prachtig. Onze actie zal niet nutteloos geweest zijn. Ja. Maar het probleem dat ons nu wacht is hoe we hier ongemerkt wegkomen. Ja, dat, jongens, is een zorg voor later. Laten we nu onze overwinning op de Amerikaanse vloot vieren.